12 uur. Dit is Jeroen Tjaakuma met het NOS Journaal. In Nederland blijft een voortrekkersrol spelen in de flitsmacht, de snel inzetbare eenheid van de NAVO. Minister Hennis van Defensie heeft dat bekendgemaakt in Brussel. Nederland was vorig jaar ook betrokken bij de oprichting van de flitsmacht. Hennis is bij de NAVO-vergadering over de Russische activiteiten in Syrië. De Russen hebben een paar keer het luchtruim van NAVO-lidstaat Turkije geschonden. Secretaris-generaal Stoltenberg zei in Brussel dat het bondgenootschap bereid is vanwege de dreiging in het zuiden troepen naar Turkije te sturen. Acht mensen die begin dit jaar reageerden op een bericht op de Facebookpagina Steun de PVV moeten een boete betalen voor discriminatie en opruiing. De boetes zijn tussen de 350 en 450 euro.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 Voor het ontsporen van een Spaanse hoge snelheidstrein bij Santiago de Compostela, twee jaar geleden, wordt alleen de machinist vervolgd. Hij reed 180 km per uur, maar maar 90 was toegestaan. Bij de ramp kwamen 80 mensen om het leven. Nabestaanden zeggen dat er meer mensen verantwoordelijk zijn voor het ongeluk en eisen onderzoek. Het Nederlandse vrachtschip dat is gezonken voor de Belgische kust lekt meer olie. Tot vannacht kwam er alleen olie uit het middengedeelte van het schip. Nu lekt ook uit het voorste gedeelte veel olie. Op walgeren staan mensen paraat op de stranden om olie die daar mogelijk aanspoelt op te ruimen. Het 130 meter lange vrachtschip zonk dinsdag na een aanvaring met een gasdenker en strandde op een zandbank. Het weer, vooral in het zuiden en oosten ligt de regen of motregen. Vanuit het zuidwesten droog en af en toe zon. Het wordt niet warmer dan een graad of 15. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. Op de A205 Zwanenburg richting Haarlem, tussen de aansluiting met de A9 en Haarlem 3 kilometer file, door werkzaamheden in Haarlem. Tot zover de verkeersin.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 to eat and <clears throat> run and to Dust the sun. One heart Cut into part Father Naar ZFM Lunch. Het lunchprogramma van ZFM Zandvoort. Iedere werkdag van 12 tot 2. Ja, daar zijn we dan eindelijk. Pfff. Nou, dat hadden even wat opstartproblemen. Dames en heren. Computers die niet willen wat ik wil en zo. Ja, en, eh, dat komt voor. Ja, dat was een, reuze, een heuse battle, was dat hier. Ja, dat Janssen versus de PC. Ja. Maar ik heb gewonnen. Kijk. 1-0. Ja, 1-0. Het heeft even. Het scoren duurde even, maar. <laughs> <laughs> Ik ben er wel. Ah ben er wel. Daar gaat nou, het om. Kunnen we eindelijk uh, laten horen dat we in de studio zijn? Ja, want mensen dachten natuurlijk... Die, uh, is uh, het die zijn die niet gekomen vandaag. Nee. Nee, nee, nee, zeker die, de griep. Die, op, ja, uh, de, de grap. Of geen zin. Of geen zin. Maar we hebben altijd zin. Is, natuurlijk, we hebben altijd zin. Maar ja, we lopen nu wel uh, uh, uh, 20 minuten achter op schema. Maar het, als we nou heel snel draaien, dan zetten we alles op... Uh, nou, wat was jouw ook alweer? Je had 45, 33, 72... 78 op toe. Ja, dan gaan we heel snel het programma door. Nee hoor, we, doen het gewoon, we <laughs> laten gewoon de 3-in-1 verplaatsen we even naar twee uur. Oh ja. En uh, dan komen we er later Maar ik had een mooie platenklaas. en Die waren ineens eh, allemaal, hè? Ja, ja. Maar die weet ik wel weer terug te vinden, hoor. Maak je geen zorgen. Oh, gelukkig. Want ik was eigenlijk van plan om vandaag een beetje van, uh, van nieuwe albums... die pas uitgekomen zijn er dus ja. tracks te draaien, want dat hoor je normaal nooit. Nee. He, en, uh, maar ja. Nou ja, komt allemaal goed. Ik ga ja, ze weer even opzoeken. De. En ze zijn er gewoon weer. Het komt allemaal wel goed. Ah ja, joh. En niemand wist toch dat je dat van plan was? Nee. Maar we beginnen met een mooie. Van Shania 2. zo mooi liedje dit. From this moment on. Ah. ah.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 And blessed, I live. Heftig, maar goed, het draait allemaal ja. Yes. Shania Train, fantastisch mooi nummer. En dat heet From This Moment On. En deze is ook heel mooi. Deze is nieuw, moet je horen. Dit oh. is Andrea Bocelli samen met Ariana Grande. Het is mooi. A ti heet. Komt uit de film Once Upon a Time in America. Ik denk aan jou. Oh, oh. een prachtig liedje. Van Andrea Bocelli samen met Ariane Grande en uh, A Beauty Penza. Zo. Wat betekent dat, Dolly? Jij, jij zei wat het betekende. Uh, volgens mij, uh, ik, ik denk steeds meer aan je. Oké. Okay. Nou, vind ik toch wel lief van Ja. Ja. ja. groeit toch wat zo. <lacht> het is maar goed dat er een beeldscherm tussen zit. Ik mag er van de dokter naar de psycholoog. Dus. Oh, is dat zo? Oké. Okay. <lacht> Nieuws bij ZFM Zandvoort met Dolly Tempierik. Ja, luisteraars, hier volgt het regionale nieuws van 8 oktober 2015. NH-bioscopen uit Schagen wordt de exploitant van het nieuwe filmtheater... dat komt in het vernieuwde winkelcentrum van Haarlem-Schalkwijk. De bioscoop krijgt zes zalen met in totaal duizend stoelen... en op de begane grond komt een grote horecavoorziening... En haar bioscoop is een kleine keten met op dit moment drie vestigingen alleen in Noord-Holland. Directeur Frits Nieuwenhuizen begon met een bioscoop op Tessel. daarna volgt een bioscoop in Schagen... en sinds 2012 is de Sienemeerse met acht zalen in Hoofddorp open. Nieuwenhuizen had al een tijd een oogje op Schalkwijk en volgens hem is er in Haarlem nog voldoende ruimte voor een bioscoop.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 De bestuurder van de auto moest mee naar het politiebureau... voor een uitgebreide ademanalyse... omdat een eerste blaastest uitwees dat hij had gedronken. Er is een ware run op putdeksels onder Haarlemse criminelen. De afgelopen weken heeft de politie verschillende meldingen binnengekregen... waaronder in het Ramplaankwartier. De politie vraagt iedereen alert te zijn... en direct 112 te bellen bij verdachte situaties... Mogelijk worden de putdeksels overdag al gespot... om ze vervolgens in de nacht te stelen. En de kosten voor een nieuwe putdeksel bedragen zo'n 100 euro. Wat moet je nou gossen met een putdeksel? Weet ik niet. Wat moet je er nou mee? Voor een potje. Op ieder potje past een dekseltje. Oh, dat zou kunnen ja. ja een ja. grote pot. Een hele oh ja, grote pot. Moet een hele grote lesbische vrouw zijn dan. Oh, zo'n pot. <lacht> oh. Ik zag al een hele grote theepot voor me. Oh, dat kan ook. Oh, goed. Ja, nou. uh, slecht nieuws voor frequent gebruikers van de zeeweg. Want die gaat de komende weken namelijk flink op de schop. Tussen 12 en 19 oktober gaat hij nee, gedeeltelijk dicht. Gemotoriseerd verkeerd wordt omgeleid via de Zandvoortse Laan. Maar dat is nog niet alles. Want van 19 oktober tot en met 28 oktober wordt het tussen... 8 uur s avonds en 5 uur s ochtends gewerkt aan het asfalt aan de kop van de Zeeweg. Vlakbij de boulevard in Bloemendaal aan zee. Het verkeer kan per rijrichting om en om langs het werk rijden. En wilt u hier nou graag toch wat meer over weten? Dan kunt u dat checken via de website www.noord-holland.nl Zeeweg. En dan en ik naar zee toe stond er een bordje. Zeeweg. <laughs>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 Samen met de aanwezigen zal de burgemeester stilstaan... bij de bijdrage die de veteranen hebben geleverd... en de prijs die velen van hen daar dagelijks nog voor betalen. Dit jaar is het thema ontmoeten. Een spreker gaat tijdens deze ontmoeting zijn persoonlijke verhaal vertellen... en een persoonlijk verhaal dat veel veteranen zullen herkennen... vanuit verschillende functies in oorlogs- en of tijdens vredesoperaties... Tijdens deze ontmoeting wordt ook de draaginsigne Nobelprijs voor de Vrede uitgereikt. Leden van Keep Them Rolling zijn met voertuigen aanwezig om de ontmoeting extra aandacht te geven. Alle inwoners van Zandvoort zijn van harte uitgenodigd om dit bijzondere moment mee te beleven... en kennis te maken met de veteranen. Het is dus 10 oktober om 11 uur bij strandpaviljoen De Haven van Zandvoort. En dan op 29 oktober, het is nog een eindje weg, maar zet het al vast in de agenda. Op 29 oktober wordt een zestal fitnesstoestellen in de duinreep van de Zandvoortse kust... officieel geopend door Gerard Kuiper, wethouder van toerisme... en Gertjan Bluis, wethouder van cultuur. De toestellen zijn laagdrempelig, zodat deze niet alleen voor de geoefende sporter... maar ook voor de beginner toegankelijk zijn. Op deze manier kan iedereen genieten van de unieke ervaring... om met een prachtig uitzicht te werken aan de gezondheid. Indien het fit -circuit voor Zandvoort succesvol blijkt... worden de mogelijkheden onderzocht het circuit met meer toestellen uit te breiden... zodat nog meer mensen de unieke belevenis van sporten met uitzicht op strand en zee kunnen ervaren. De toestellen zijn in de zeereep geplaatst... tussen het Palace Hotel en de reddingsbrigade Post Beat Out... De opening van Fitcircuit Zandvoort vindt plaats op donderdag 29 oktober... om half elf op de boulevard ter hoogte van Reddingsbrigade Post Piet Post... Reddingsbrigade Post Oud. U bent van harte welkom. En uh, Fitcircuit Zandvoort is mede mogelijk gemaakt door de gemeente Zandvoort... Bedrijfsleven van Zandvoort, KenamU, Provincie Noord-Holland, VVV Zandvoort. En voor meer informatie neemt u contact op met de gemeente Zandvoort... En dat was dan het regionale nieuws. Weer of geen weer. Zomer of hartje winter. Het Westkust weerbericht luidt als volgt. Ja, op deze donderdag heeft de bewolking weer de overhand. En uh, vanmiddag is er, ondanks dat af en toe het zonnetje doorbreekt... en vanavond toch weer een buienkans. De westenwind draait gedurende de dag naar noordwest... en is aanvankelijk matig en later zwak... En de temperatuur is met maximaal 15 graden lager dan de laatste tijd. Vanavond dus een buienkans en komende nacht blijft het droog. De wind waait niet meer dan zwak uit het noorden tot noordoosten... en de temperatuur gaat vannacht dalen naar een graad of 9. Het weerbeeld van morgen. We beginnen morgen met vrij veel bewolking... maar gaandeweg de dag komt steeds vaker en langer de zon tevoorschijn. Het blijft droog en er waait een zwakke tot matige noordoostenwind. De temperatuur gaat stijgen naar ongeveer een graad of 15. Vrijdagavond en in de nacht naar zaterdag is het vrij helder en droog... en de noordoostenwind waait overwegend matig... en de temperatuur gaat weer dalen naar een graad of 9. En tot zover het weerbericht volgens Rico Schreuder. Was dat een uh, live versie? Ja, ik had eigenlijk die andere bedoeld. Maar uh, ja, ik moest het weer even snel herstellen. <laughs> dus had ik net de verkeerde versie. Ik... Ah, jammer. Dit yeah. is uh, Shepard. En het nummer heet Be More Barrio. Shepard die een grote hit had natuurlijk met Jeronimo. Na dit uh, nummer heb ik een uh, gesprekje met de heer Herman Bosma. En uh, die heb ik nu aan de telefoon, als het goed is, meneer Bosma, klopt dat? Ja, goedemiddag, meneer oh. Herman Bosma. Hallo, goedemiddag. Hallo. Ja, want u uh, heeft ons uh, een uh, leuk evenement te melden, hè? Uh, Jazeker, wij uh, organiseren in samenwerking met Meneesje de Baarshoeve... Ja voor de tweede keer een, uh, een strandrit te paard. En dat ja. is alleen eigenlijk op Friese paarden. Ja. Friese paarden, uh, misschien weet niet iedereen dat, dat zijn van die zwarte met die lange manen en die ja. zoeken. Ja, prachtige paarden. Heel statig zijn ze. Ja. ja. Over het algemeen erg rustig. Ja. Maar uh, vooral uh, met uh, Prinsjesdag zie je ze ook uh, lopen. Ja. En uh, uh, uh, daar gaan we voor de tweede keer, uh, hebben we dat georganiseerd. Ja. Vorig, jaar, vorig jaar was dan de eerste rit. Ja. En uh, dat heb ik gedaan uh, in samenwerking met Meneesje de Baashoeven. Mm -hmm. En uh, daar heb ik uh, gepost op diverse forums. En uh, we kregen daar toen tien aanmeldingen voor. Ja. Dit jaar heb ik dat anders geprobeerd uh, via Facebook. Ja. En dat was meteen booming, uh, moet ik eerlijk zeggen. Ja, de social media, dat werkt allemaal prima. Hoeveel paarden gaan er dit jaar mee? Nou, we hebben de insluiting moeten sluiten op uh, 32 paarden. Ja. Want we moeten, uh, mensen komen vanuit heel Nederland. Ja. En, uh, ja, we moeten die trailers natuurlijk kwijt. Ja, dat is ook weer iets, ja. En die wilden we dus uh, kwijt uh, in de omgeving van de Meneesje. Ja. Omdat we dan nest uh, uh, uh, makkelijker kunnen opruimen. Ja. We hebben dan uh, een groep vrijwilligers die daar uh, met hang-, hang en uh, spandiensten ons helpen. Mooi. Dus dat wordt, uh, ja, dat wordt een leuk verstijn, uh, hopen we. Ja, zeker voor de paardenliefhebbers. En helemaal voor de liefhebbers van Friese paarden natuurlijk. Want jullie ja. gaan met alle 32e paarden een, een strandrit maken, hè? Ja, wij gaan uh, uh, vanaf 11 uur. Uh, wij verzamelen uh, vanaf half tien op de meneesje. Ja? Uh, ja. Vanaf 11 uur gaan wij dan uh, gezamenlijk uh, gaan we, uh, richting N.H. Hotel, het circuit. Ja. En uh, dan gaan we naar het strandafgang Noord. Ja. Bij de, bij de uh, post van de regelsbrigade gaan we naar beneden. Ja. ja. En uh, dan stappen we uh, rustig richting Rotonde. Daar hebben we dan een fotomomentje. Mensen willen dan, uh, ja, kunnen daar dan in een soort vorm van de paden uh, mooie foto's maken. Ja, u bedoelt de Rotonde van, van het Badhuisplein, of niet? Ja, ja. ja Badhuisplein, ja. Ja, ja. ja. Dus daar uh, verzamelen we een beetje voor, bij de, zeg maar bij de haven van Zandvoort. Ja, uh, daar beneden op het strand dus. Ja. ja. En uh, dan gaan we uh, richting Langeveldenslag. Mm -hmm. En uh, uh, in de richting van slag draaien we rustig om en dan uh, komen we weer terug... Oh. Ik, ik benadruk even voor de, voor de mensen die dus met een hond uh, wandelen, ja. uh, er wordt niet gegalopeerd op het strand vanwege de veiligheid. Ja. Wij uh, gaan als het druk is, rijden we twee aan twee. Ja. En als het wat uh, uh, rustiger is, dan kunnen we naast elkaar wat breder uitlopen. Ja. Maar er wordt alleen uh, uh, een draf gedaan als dat ook uh, verantwoord uh, is. Ja. Voor, voor de groep en natuurlijk voor, het, uh, voor de wandelaars die er overheen gaan. Ja. Ja, ja, maar dat, dat bekijken jullie dus gewoon ter plekke. En dat wordt ja, daar beslist. Ja, we zijn met de uh, instructrice, uh, Ilse Medenblik, die gediplomeerd ja. uh, gedeprobeerd is. Uh, van Meneesje de Baashoepen. Ja. Die rijdt hem voor. Mooi, ja. Dat, uh, dat komt allemaal. Het zijn geroutineerde ruiters. Uh. Ja. Nou, ontzettend leuk. Ik, ik ga het nog heel even uh, kort, uh, kort samenvatten. Dus om 11 uur zijn jullie uh, aanwezig bij... Uh, bij de uh, locatie op het strand van uh, de, de EHBO-post, hè? Nee, dat en... moet ik even... Okay. Je, uh, nee, we gaan om 11 uur weg van de meneesje. En we oh. hebben 20 minuten nodig om rustig te stappen. Oh, oké. Okay. Ja, en dan zijn we bij de renningspost. Dan gaan we naar beneden. Uh, ja. Daar zijn we ongeveer om, uh, nou, uh, houdt op half 12. Ja, en prima. om 12 uur zitten we bij het Bad uh, voor wat fotomomentjes. Helemaal mooi. Ik ga het straks nog even herhalen en uh, ik wens jullie een ontzettende gezellige en mooie dag zaterdag. En bedankt dat, je, dat u het even heeft willen vertellen. Heel graag gedaan en uh, jullie bedankt voor de interesse. Ja, is goed hoor. Dag meneer Bosma. Tot ziens. Mm. Dag. Dag.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 I'll never was ready I swear that you all never was ready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 En dat was Senebo C en uh, dat, dat heette uh, Poetic. Jawel. En dit is Raoel van Sammy Davis Jr, de laatste voor het nieuws. Barretta's team. On your head, no, don't do it, no, no. Don't do the crime if you can't do the time. Zo zit het eerste uur er alweer op met de nodige hindernissen. Maar goed, daar zullen we het niet over hebben. Tweede uur komt eraan zometeen. Uh, we beginnen dan vandaag, maar dat is niet met een conferentie, Maar de 3 in een doen we straks gelijk na het nieuws van 1 uur. En, uh, straks natuurlijk ook nog de vrijwilliger van de week. Vrijwilligersvacature dan natuurlijk. Met uh, VIP Zandvoort, dat komt straks om kwart overheen. Regio-nieuws nog en nog meer lekkere muziek. Nou, als alles blijft goed blijft gaan, en, uh, we zien het wel. We doen ons uiterste best. Daarom meer kunnen we niet. Tot zo dus.